ZFM in 2015 al 25 jaar live met nu Zandvoort op zondag. Get laid Diatiefs gingen we bij CFM in uur 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals goede middag En als Albert-Jan en ik in de studio zitten, dan schijnt hij weer. Hè? De zon, daar is hij weer. Alsof dat Duvel er mee speelt. Dat hè? bedoel ik. Uur 2, daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard een uitgebreide evenementenagenda. Dat rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Daar hebben we weer. <laughs> Want uh, daar zijn weer de nodige evenementen in en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Uiteraard hebben we Tussen de Muziek door ook Zandvoorts Nieuws in het kort. En gaan we straks even kijken wat de uitslagen en tussenstanden zijn... van de wedstrijden uit de eredivisie. En dan hebben we het natuurlijk over voetbal. We gaan straks nog even verder praten met Vincent, de man van het eerste uur... onder het motto Vincent Huiden, deel 2. Oké. En veel muziek. En goede muziek zie ik hier. En CFM 25 jaar. Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Was u weer, Albert Jan? Kopsen en de Ja, en durft dan eens nee te zeggen tegen mij, hè? Ja, helemaal goed. Ja, heel ja, goed. Ja, ja, ja. Nou, we hebben het uh, net even gehad over het uh, schema van de Eredivisie... Divisie, hoe we uh, die uh, vandaag gaan volgen bij Sovjet op Zondag. Ja, maar je zou het bijna vergeten, maar er wordt ook nog een voetbal. Ja, zeker. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. De Eredivisie, Divisie, tweetal wedstrijden vanmiddag om half drie gestart.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 <laughs> Want dat ja. gebeurde ook wel eens af en toe. Klopt. <laughs> Een echte vastloper. Dan liep hij midden in de nacht weer vast. En ja. ja daar, ging, daar ging Robbie weer. Hè. Oh. <laughs> Gewoon de hele nacht luisteren of hij niet vastliep. Ja, nacht, en niet slapen. En niet slapen. <laughs> en niet slapen. <laughs> Geweldig. Maar hij kon wel eens vastlopen dan moest hij weer naar de studio toe. Ja, dan ging hij weer.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 Vandaar dat er niks mee gebeurt. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk. Vincent, dankjewel. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Toch? Graag gedaan leuk dat je er bent. We gaan nog een uh, jingle uit. De oude doos draaien. Knal met CFM 107 het nieuwe jaar in. Op 31 december zijn de laatste 6 uur van 94 voor de hits van de jaren 90.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 Speciaal gedraaid voor onze gastvraag, Vincent Huijing. Jazeker, Jode Sharon en let's the music play. Heb jij nog uh, wat nieuws, uh, Albert-Jan? Ja, en dat uh, is uh, goed nieuws voor de mountainbikers. Ben jij ook een mountainbiker? Nou, niet echt. Nou, niet. Maar de fanatieke mountainbikers, die weten het al. Want de kustplaats Katwijk vormt op zaterdag 28 maart het decor... voor de MTB Strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort.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 Stop feeling afraid in your own.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 Da-da-da-da <laughs>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 Nak ging onderuit met 0 tegen 1. En vandaag om half 1 is er gevoetbald door Feyenoord tegen SC Kambuur. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 1. En momenteel spelen er twee wedstrijden onderweg. Allereerst Go-Head Eagles thuis tegen Ajax. De stand is 0 tegen 1. En we hebben Willem 2 tegen Heracles Almelo. Daar staat het 2 tegen 0. En om kwart voor 5, daar is hij dan, de klapper van de dag. FC Groningen ontvangt in de Euroborg AZ. En we blijven uiteraard de wedstrijden voor je volgen bij Salford op zondag. Nogmaals een hele goeiemiddag, een lekkere zonnige zondagmiddag hier in Salford. Terug naar de jaren 60 met Jim Crow en de Bad Bad Leroy Brown. of Chicago.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 I